collega Rob van der Velden zou zeggen... oude tijden herleven. Saneet Alcora met Nothing Compares to You. Nu gedaan door uh, Console Training en Joan Colova in de remix. En zo kom ook een eind aan het eerste gedeelte. Nee, het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte van de Nightwalk. Weer DJ Mouzo's Global House Vibes. Ik bedank hem harte. En over twee weken zijn we natuurlijk wederom van de partij. Ook DJ Mouzo met een uur lange beste van Dance in de Mix... Ik zou zeggen, doe het rustig, doe het veilig, voorzichtig. En wij spreken elkaar over twee weken. De laatste plaat die erin gaat is van uh, Wolfgang Gardner. Bijna twee weken was je de weekly op dance for the fan. Omdat er gewoon op dat moment niks beters was, echt waar. Wolfgang Gardner, de opvolger van de Fifth Symphony. Hier is Latin Fever hier op de radio. Graag tot over twee weken. Hoi hoi. NW Night Live in the mix. Global half met DJ Neldoi.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 For oh, the times that I watch them let you stumble, it's too bad, but that's me. What goes around comes around.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 Mi piace così!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 Zo.